Uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In het zuiden van Thailand hebben overstromingen het leven gekost aan zeker 14 mensen. Door hevige regenval traden rivieren buiten hun oevers. Er rijden voorlopig geen treinen naar het zuiden en Maleisië omdat stukken rails zijn weggespoeld. In Thailand is de noodtoestand uitgeroepen zodat er sneller een beter hulpoegang kan komen. Ook toeristen hebben last van het noodweer. Onder meer het toeristeneiland Koh Samui is op sommige plaatsen de stroom uitgevallen. En ook staan er straten onder water. In Kudelstaart bij Alsmeer is een plofkraak gepleegd om een filiaal van de Rabobank. Een auto zou tegen de geldautomaat aan zijn gereden en in brand zijn gevlogen. De omwonenden hoorden een harde knal. De vier daders gingen meteen vandoor, maar de politie heeft hen opgepakt. Of ze iets hebben buitgemaakt is niet bekend. De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay, dat ook in Nederland winkels gaat openen, draait voor het derde kwartaal op rijverlies. Dit jaar staat de teller op een min van ongerekend 255 miljoen euro. Hudson's Bay laat in Nederland meerdere warenhuizen van het vroegere V&D ombouwen om er eigen winkels in te vestigen. Het bedrijf wil op termijn 20 warenhuizen openen, eerste winkels gaan komende zomer open.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 het weer. Dag begint koud. Kans op mis nog steeds. In tussen de min 2 in het zuidwesten en min 8 in het noordoosten. Later zonnig en dan 0 tot 5 graden vanmiddag. Morgen meer bewolking, maar het blijft wel droog. En dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS. -CF. Cfm. Verkeersabdiet. Verkeersabdiet. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwouderdorp nog 3 kilometer file. Op de A27 Almere Utrecht tussen het Eemnes en Beeldhoven 2 kilometer file. A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Knopet Gorkum 5 kilometer file. En tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 in your soul. Let the music take control We're on party line Fiesta forever Come on and sing my song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 can you affect the in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 Gedachte. Ik zie nog hoe je naar me lacht mis je lippen op de mijnen een beeld dat door. Ooit...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 Ik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 Van uh, Inner City alweer een tijdje geleden hoor. Dat dit een uh, hit was. Joh, de single Big Fun. En hier is Frans.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 If I were sorry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 brand new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 Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin als een straks bang wil. Je moet het uh, lijstje van Albert-Jan wel gaan lukken, hoor. ja, wel. Ja, wel. Die gaat, uh, gaat uh, zeker lukken. Toch? Ja, ja nee, zeker. weten. het. Ja. Nou, uh, daar ga ik helemaal voor. Mag ik nog even reclame maken? Oh, ga je even reclame maken? Ja, ja hoor. ik mag even ja. snel. Uh, voor liefhebbers van uh, uh, Christmas songs... en dan heb ik het over Christmas rock, Christmas blues... Christmas soul, hun reggae en specials. Aanstaande woensdagavond van 8 tot 10 uur... in een ZFM Ghost Christmas special...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 Als je zwijgt, dan horen we je niet. Dus hou je adem.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 Nee, het zit erop uh, voor ons, deze ja. uitzending van uh, Zandvoort op zondag. Volgende week zijn we er weer op de zaterdag. En de zondag. En de zondag. Dus dan zijn we er weer. En de kersttrain aan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, goed, ja, ja, ja, ja, ja, ja we wel gaan meenemen. Het, dan zijn we in een kerststemming. Maar eerst nog Sinterklaas. Wellicht vanavond, dan wel morgenavond. Uh, veel plezier, mocht je nog Sinterklaas gaan vieren. En uh, wij zijn, één ding is zeker: wij zijn er volgende week zaterdag weer. Uh, zo is het. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Dag! Doei doei!